dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15-europoort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd in de Botlektunnel tussen een vrachtwagen en vier personenauto's. De tunnel is daarom ook dicht. Tussen Spijkenis en Hoogvliet is de weg dicht. Uh, tussen Spijkenis en Hoogvliet staat ook een file van vier kilometer. U wordt er langs geleid via de botlekbrug. Tot zover de verkeersinformatie.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 En zometeen. Wanneer ik maria Wanneer se in wanneer ik su cuando se wanneer ik in wanneer ik in wanneer ik in wanneer ik in wanneer baila, wanneer Dolore quando sei in mal d'amore quando sei la vela in mal la in in la vela in baila baila baila baila baila baila baila esta rumba Se marea dolores cuando se quema el cuando se inmala su vela cuando se inmala cuando se dolores cuando se inmala su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 Don't wait. You got everything you need, especially me, sister. You've got it all. You my mouth now shot pa pa pa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 We leven de ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl